verandert zijn roosje in zo'n bosbrand netels, en hij zit op de blaren met een levenslang. Reeds bij de geboorte ontvangen we bloemen, ze stralen bij het wiegtje verblijt en verrukt. Hoe schamel maar rijk toch is het veldboeketje, wat het kind nog naïef voor zijn moedertje plukt. De bruidsboeket spreekt van geluk in nieuw leven, het is het schoonste geschenk wat je een vrouw eenmaal gaf. En als eenmaal later onze ogen zich sluiten, dan dekken de bloemen als vrienden ons graf. Want het schoonste dat wat de natuur ons hier gaf, wat en wat klein steeds zal roemen, onze enigste vrienden van wieg tot aan graf, zijn bloemen, bloemen, bloemen.